Vijf uur. Mark Visser met het NOS Journaal. komt een onderzoek naar de financiële problemen... bij het WK wielrennen in Limburg, dat vorige maand werd gehouden. De Provinciale Staten van Limburg hebben gisteravond... een motie van de SP aangenomen... voor een onderzoek naar de oorzaken van de problemen... en de manier waarop de provincie daarmee omging. De stichting WK-Wielrennen verkeert in geldnood, doordat de organisatie minder subsidie van het Rijk krijgt dan verwacht. Ook vallen de bijdragen van het bedrijfsleven tegen. De stichting had daarom aan de provincie Limburg een garantstelling gevraagd. De staten zijn gisteravond akkoord gegaan met een bankgarantie van 1,3 miljoen euro, zodat de WK-organisatie de rekeningen kan betalen. Steeds meer basisscholen geven al vroeg les in vreemde talen. Het Europees platform, dat zich bezighoudt met de internationalisering van het onderwijs, spreekt van een explosieve groei. Ook het tweetalenonderwijs onderwijs neemt de vlucht. In 2007 boden 127 basisscholen vroeg vreemde talen onderwijs aan. Eind 2011 was het aantal scholen gestegen tot meer dan 650, meer dan een vervijfvoudiging. De stijging komt vooral doordat de ouders erom vragen. Hoopt dat uiteindelijk elke basisschool in Nederland vroeg Engels gaat geven? In de Amerikaanse stad Denver heeft iemand een campagnekantoor van president Obama beschoten. Volgens de politie ging de kogel dwars door het raam. Op dat moment waren er mensen in het kantoor, maar niemand raakte gewond. Politie onderzoekt de beelden van bewakingscamera's. Voor zover bekend zijn er de afgelopen tijd geen dreigementen geuit tegen medewerkers van het Democratische kantoor in Denver. De campagneleiding wil niet op het schietincident reageren. Twee jaar dan. Eerst overwegend droog, later kans op regen. Het wordt een graad of dertien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We vallen meteen met de deur in huis en beginnen met een column van Arie Kleijbecht... waarin hij voor het eerst bekend dat hij in april 1945 niet inging op de uitnodiging mee te gaan met een bommenwerper... om voedsel te droppen boven Nederland. En daar had hij een hele persoonlijke reden voor. Dit is Radio 1, de VPRO. OVT, programma over de onvoltooid verleden tijd. Presentatie Marnix Koolhaas. Goedemorgen bij OVT, het historisch programma van de VPRO. We beginnen natuurlijk met de wekelijkse column van Arie Kleiwecht. Ik heb het ongetwijfeld al eerder betoogd, Marnix. Het leven kent geen absolute verschijningsvorm. Differentiatie, nuancering en relativiteit... vormen met elkaar het zout in de pap van het menselijk bestaan. Niet alles pakt uit zoals het zich aandient. Daardoor wordt de soep soms minder heet gegeten dan hij was opgediend... terwijl ook het omgekeerde gebeurt... en aanvankelijke kleinigheden uitgroeien tot kwesties van levensbelang. Ook is niet alles voor iedereen hetzelfde. Zo schijnen er bijvoorbeeld mensen te zijn die het maandagse sportkatern van hun krant ongeopend in de prullenmand schuiven. En dat de beurspagina's door iedereen uitvoerig worden gespeld... lijkt ook niet erg waarschijnlijk. Maar wat misschien nog wel het zwaar stelt... is dat veel mensen dikwijls meer zichzelf aan hun hoofd hebben... dan het wereldgebeuren. Ja, wie zou eigenlijk durven beweren dat hem dat nooit is overkomen? Ik ken daarvan in ieder geval een zeer kras voorbeeld uit mijn eigen leven... Tientallen jaren heb ik er niet over durven reppen, zo beschamend vond ik het. Maar het is nu tenslotte wel heel erg lang geleden, en men krijgt ook eelt op zijn ziel, vooruit is maar. Het stuk speelt eind april 1945, precies 48 jaar geleden dus. Het was toen een schitterend voorjaar, en de geschiedenis was bezig de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog af te tellen. Ik bevond mij in Londen wat het centrum van de wereld was. Daar kwamen alle draden samen waarmee Hitler de genadeklap kreeg toegediend. Strikt formeel nam ik deel aan het uitdelen van die klap. Zij het met de uiterst geringe status van matroos derde klas voor speciale diensten... ingedeeld bij de voorlichtingsafdeling van de Koninklijke Marine. Oorlogscorrespondent in spe zou je het met een groot woord kunnen noemen... Op een zaterdagavond kreeg ik in de pub van een relatie... bij een Amerikaanse voorlichtingsdienst een heel bijzondere uitnodiging. Als ik mij de volgende ochtend vroeg op zijn kantoor vervoegde... kon ik mee met een escader bommenwerpers... dat voedselpakketten ging uitgooien boven West-Nederland. Ik aarzelde hevig. Want die zondagmiddag, 29 april, had ik een afspraak van amoureuze aard op een terras van een Londens park. En aangezien ik nog geen personalia van de betrokkenen kende... zou hij veelbelovende spoor voorgoed zijn uitgewist... als ik niet op dat terras verscheen. U vermoedt al wat er komt. Inderdaad, die bommenwerpers vertrokken zonder mij... en ik kan niet anders dan nederig bekennen... want wat valt hier nog te relativeren... dat ik een absoluut historische gebeurtenis... aan mijn neus voorbij heb laten gaan. Het hemd was even nader dan de rok. Bij wijze van spreken dan. Dank je, Arie. En Oorlog en liefde, dat blijven dus de constanten van de wereldgeschiedenis. Ja, dat Oorlog en liefde, de constanten van de wereldgeschiedenis. U hoorde Arie Kleijwegt, jarenlang de vaste columnist van OVT. En hij liet voor het eerst van zijn leven voor de radio uh, horen... hoe hij een absoluut historische gebeurtenis aan zijn neus voorbij heeft laten gaan. U begrijpt het al. Wij hebben het over OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO-radio... dat 20 jaar bestaat. Komende zondag, dat is morgen, wordt dat gevierd... met een zeven uur durende marathon-uitzending... Ja, en waar gaan wij dan zoeken als je wat wil laten horen... uit de ruim duizend uitzendingen... die de afgelopen jaren te beluisteren zijn geweest? Nou, gewoon, je plukt wat uit de archieven. Bijvoorbeeld uit de eerste uitzending van 4 oktober 1992... met onder meer Gerben Wagenaar. Hij was een van de grootste Nederlandse verzetsmensen... maar nooit heeft hij zich na de oorlog laten interviewen. En ook nooit heeft hij zijn memoires geschreven. Gerben Wagenaar, de communistische voorman die het naar Verluid, na de oorlog, uitstekend kon vinden met koningin Wilhelmina. En vervolgens met vrijwel als een partijgenoten ruzie kreeg. In een laatste ultieme poging om Wagenaar tot een interview te verleiden... toog Marnix Koolhaas eind september 1992 naar Amsterdam-Noord... om Wagenaar met zijn tachtigste verjaardag te feliciteren. Natuurlijk met een draaiende bandrecorder. Goedemorgen, ik wou namens de VPRO een bos rozen voor meneer Wagenaar aanbieden voor ja, zijn 80ste verjaardag. Ja, dat klopt. Mag ik u ook feliciteren of ja, Dankjewel u wel, hoor. Is een hele leeftijd hè? Ja, zeker. U ziet zeker dan wie de jarige is hè? Ik zie wie de jarige is, dat meneer Wagenaar. Mag ik u namens de VPRO radio heel hartelijk feliciteren met uw 80ste verjaardag. heb ik dat aan te dat je er Dank je wel. Bedankt. Allerbeste. En hoeveel goed is er van tijd? Gaat u even zitten? Ja. Gaat ja. u even met u hier zitten. Zal ik het in het water zetten? Ja, al? u ja. u een kopje koffie? Nou, heel graag. Ja, zuiken, ja. En melk? Allebei, dank Allebei. u wel. Mag u één vraag stellen die mij uh, ja, heel erg boeit? U bent in uh, 58, in 59 uit de CPN uh, gegaan, gegooid mag je zeggen. En... Ja, verschil van mening. Over ja, politiek inhoud. U heeft zich daarna nooit willen laten interviewen. Okay, Door wie dan? Ik heb mijn hele dan? leven nooit laten nee. interviewen. Waarom niet? Waarom niet? Ach. Kom vaak zo gauw verkeerd over. Onder elke uitspraak van mij zou je iets anders kunnen zetten. Ja. En ik vind dus dat, kijk, wij hebben gewoon een politieke strijd gehad hier. Het is niet zo dat, kijk, als je net een, hij heeft de macht niet gehad van een Stalin in de Sovjet-Unie, maar de groot was een Stalinist tot en met, maar ook met alle onhebbelijkheden van die. Zo. Het is ongelooflijk zoals tegenover die mensen in het partijbestuur kon optreden en uh, ze verrouillement voorstelden. En, uh, nou, een vrouw had die schijnbaar helemaal een nekel, want die heb je altijd. Uh, hier, ja, dit was een gelukkig in Rotterdam die de mond toch niet hield, maar zo ging het nou. in die tijd. Kijk, ze hebben natuurlijk wel uh, bewust, maar ik ben er dus, uh, ja, gewoon uh, tegenin gegaan. Ik heb gezegd, wij hebben wat te zeggen. Ja. Het uh, is niet zo dat in de Sovjet unie een heel stad is. Uh, nee, nee. En uh, in hier precies hetzelfde. Hey, hey. Hey, hey. En dat heeft natuurlijk tot... Ja, hij uh, uh, uh, uh, uh, yeah. ja, had, had iedereen mee. Maar ah, uh, uh, wat had hij nou voor ja. mensen? Een aks en, en, Oostra ja, ja. en, en ja. een Oestra En, ja. en, en, en ja. een Bakker. En dat was in de partijbestuur. Wat ziet u nog wel eens van die mensen? Ik denk... Nee, haaks ja, natuurlijk nooit. En, en, en, bakker ook en bakker, niet. Marcus Bakker ook niet. En, uh, nee. Tegendeel. Ja, ja. Zo. Dat ja. oud zeer, dat leeft nog steeds. Dus, dan heb je thuis geen ja, ik weet weer. niet wat voor zeer het is. Dat is nee. de hele nee. Nee. Nou, ze hebben u niet uh, vriendelijk behandeld in de nee. tijd. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ja, maar goed, maar het is ook nooit een discussie gekregen. Ja, nee, dat bedoel en ik. Dat uh, is natuurlijk het grootste bezwaar. Dat er niet ja, een echt uh, ja. Ja. een debat mogelijk is geweest. Ja. Ja. Over de wezenlijke vraagstukken, die zich later op gingen stapelen natuurlijk. Ja, ja. Maar ik zou u ja. toch ooit een keer al die opmerkelijke dingen die u heeft meegemaakt in het verleden willen vertellen? Nee, dat uh, toch niet, want dat is natuurlijk zo in de oorlog. heb ik ook opmerkelijke dingen meegemaakt. Zo. Ik heb daar altijd uh, dus uh, van af weten te houden, want ik kan me zo indenken dat er mensen zijn die... Als ik daarover dus zou vertellen, dan is er zo gauw weer wraak ook. En ik had ook kinderen. En, uh, ja. Want we hebben natuurlijk uh, eigenlijk... Uh, ja, kijk. Ik, ik was te vroeg bij de strijd tegen de NSB betrokken ook natuurlijk. Nou, ik was een van de gangmakers tegen de Olympische Spelen in, uh, in Berlijn in 36. Hè, met mijn broer. Nou ja, dan kun je je wel voorstellen, mag ik me ergeren over het feit dat ze het uh, lot zien dat ze die een onderscheiding hebben gegeven bij de atletiek. Ja, maar ja, dat, nou, dat vind ik verschrikkelijk. Die man was een brutaliteit, dat is ongelooflijk. Nee. Is... Uh, wij hebben dus na de oorlog meteen die eerste voerwedstrijd gehad, volwerk. Ik... Ja. Ja. Nou, wie staat er hoog op de stoel? Uh, hij. En dan kwam met groot Bari. En had... Ik zeg, ik geef geen oh. Nee. nee. Uh, hij voelde zich helemaal geen collaborateur. Maar bent u nu nog steeds bang voor wraak als u dat verleden een keer zou vertellen, uw visie daarop. Want aan de andere kant moet het voor u toch ook heel belangrijk zijn dat dat verleden vastgelegd wordt. Uit het verleden zijn toch weer de lessen ook voor het heden en de toekomst te trekken. Dat moet u als ja, communist dat, toch zeker aanspreken? Ja, maar dat wees zo gauw gezegd, maar er komt in wezen zo weinig uit tevoorschijn. Ja. Kijk eens, wij hebben nog het geluk dus dat we met het groepje wat toen dus... Uit het partijbestuur is gegooid, want anders kan je het niet noemen. Er is nooit geen discussie over mijn dingen die ik aan de orde had gesteld in het partijbestuur nodig geweest, maar van de grote wel. Uitgelekt vandaag, of ik ben gisteren, is een nieuwe communistische partij opgericht. Ik heb het gelezen, ja, tot mijn grote verwondering. En, uh, maar uh, zo kan je geen nieuwe communistische partij oprichten. U zal er niet uh, aan meedoen? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Maar u zal er ook niet voor gevraagd worden, denkt u? Ik zal er ook niet voor gevraagd worden. En er is ook Goeie natuurlijk man, geen grondslag man. nog van die beweging. Ja, Mensen ja. ze zeggen wel dat ze zich daarop willen richten, maar dan moet de praktijk maar uitwijzen. Dat weten we niet. Ik wil uw verjaardag niet langer uh, verstoren. Nee. Maar zou u er nog eens over willen nee. nadenken of u ja. niet toch ja. de belangrijkste ja. dingen uit uw leven een keer zou willen vertellen? Die zal ik nooit vertellen. Okay. Ja, ik zal het doen. Hartstikke leuk dat ik Bijvoorbeeld over de februari-staking. Bijvoorbeeld nou ja, ja, dat is dus eenvoudig de februari Dat ja, vind ja, ik dus ja, ik een al. heel ander ja, ja. Even. Nee, niet, ja. niet over de persoonlijke dingen te gaan, maar ja. over uw dus. contacten met Wilhelmina bijvoorbeeld. Die ja, ik, u, zeer veel waardering had ja, voor de communisten ja, in de oorlog. Wel, ja. Dat zijn allemaal dingen ja. van enorm historisch belang ja, waar u ja. bij betrokken bent geweest. Die zouden ja, toch ik ooit denk vastgelegd moeten worden? Ik het goed heb begrepen. Ja, hoe groot Wilhelmina zich mee tekende. Want de eerste die ze vroeg voor een onderhoud. In Breda daar ben ik geweest. Ja. Ja. Ja. Ja. En het is een ongelooflijk goed onderhoud geweest. Nou ben ik te groot ben ik een grote overeenstemming in het de denken ja. aan. Waarbij zij ook achterstond. Maar dat is niet allemaal een haalbare taal geweest. De waren de verhoudingen natuurlijk ook heel verschillend. Maar heeft iemand daar nou wat aan? Ik denk dat het voor het begrip van de geschiedenis van enorm belang is. Dat zou je toch moeten aanspreken? Ja, ja maar, maar ik geloof niet dat dat zo is, dat dat zo'n indruk maakt op de mensen. Ik me zo. Nee, dat Juist is. niet nu weer aan alle kanten nieuwe fascistische stromingen opkomen? Eh. Ja, ook even goed. Die fascistische uh, stromingen, dat uh, moeten we goed in de gaten houden. Maar zou u het ooit willen vastleggen? Desnoods zenden we het nooit uit, maar dan is het in ieder geval geregistreerd. Ja, nou, daar zou ik over moeten denken. Ja. Maar er, zijn geen, er is niet zoveel bijzonderheden over te vertellen. Want, dat zeg ik, als je nou neemt van de actieve groepen van de RVV, ben ik de enige die nog leeft. Hè? Waar wij hadden ook van ons standpunt uit vandaan veel eerder. Maar dat verhinderde de groot en wezenlijk contact met de jongen moeten opnemen. Ja. Want dan ja. kun je je natuurlijk nog wel eens aan ergeren van dat het er net even naast zit. Ja. Maar zullen we afspreken dat ik u over die komma's in de geschiedenis die volgens u toch verkeerd geplaatst zijn nog eens benaderd? Wat u, u wil weten, dat kunt u dan rustig vragen. Ik... Ik ben niet zo hardloper in die dingen. Dan had ik het nee. na de oorlog anders gedaan. Ik had ook goed kunnen verkopen. Dat is zo. Zet op je hoek dag. Niet ja, Gerben Wagenaar op zijn 80ste verjaardag nooit geïnterviewd. Dus ondanks de verwoede pogingen van Marnix Koolhaas. Wagenaar overleed nog geen jaar later. Dat was op 31 augustus 1993. Dit was een fragment uit de eerste uitzending van OVT uit 1992 dus. We gaan nu door naar 1 november 1992. En daarin vertelt verslaggeefster Jacqueline Maris over de vondst van een aantal vooroorlogse glasplaten, de voorloper van de bandrecorder... waarop de stem en het orgelspel van Albert Schweitzer te horen zijn. Over deze fonds en over hoe zij met dit materiaal heeft moeten leuren... bij diverse instellingen praat zij met Marnix Koolhaas. We gaan het hebben over Albert Schweitzer, de historische ja. sensatie... Door Johan Huisinga, de auteur van Herfsttijd der Middeleeuwen, ooit omschreven als de opwinding die gepaard gaat met de ontdekking van een overblijfsel uit het verleden. Immer wieder werde ik gefragt, wie es zuging, dat ik mich entschloss, der Wissenschaft und Kunst zu entsagen, om um Helfer sein zu wollen in dem, was in der Welt draußen an solchen die körperlich leiden. Wat we nu horen is zo'n vondst. Het is de stem van Albert Schweitzer. Jacqueline Maris. jij hebt die plaat gevonden ooit. Wat uh, is dit precies? Dit is een plaat. Ik heb er 500 gevonden. Iets van tien dozen met 50 van die platen. In het voormalige pand van de stichting Albert Schweitzer Fonds Nederland. En uh, dit is een opname die werd door de VPRO met de puntjes uitgezonden. He, want hij was vrijzinnig protestant. Het was een soort zendeling die in de rimboe van Afrika een ziekenhuisje begon. Albert Schweitzer. En hij werd op 16 november 1952 werd hij, uh, uitgezonden. Ik heb nog veel meer gevonden. Want het was zo dat wij gingen verhuizen. We kwamen in het pand van de Albert Schweitzer Fonds. En... De, deal was, de, de, de afspraak was dat wij uh, hun vuilnis buiten zouden zetten... en dan zouden wij het tapijt en de kachels mogen houden. Nou, er stond dus ontzettend veel. Deze platen, heel veel foto's, pakketten vol met gebreide zwachtels... van allemaal oude damesclubs die dat breien voor de derde wereld. En dat soort dingen. Maar die plaat op zich was niet een unieke fonds. Je zegt, er waren er een paar duizend van. Er waren een paar duizend. Want die heb ik dus uiteindelijk bij de vuilnis gezet. Op een paar na, een stuk of vijf, heb ik nog in mijn plaatverzameling staan... Maar Albert Schweitzer, uh, ja, laat ik eerst even uitleggen wie dat was. want ja. Misschien is dat niet uh, bij iedereen bekend. Hij was in ieder geval de Nobelprijs voor de vrede in 1952. Maar hij had het heel erg druk in Afrika... waar hij in 1913 uh, neerstreek om uh, de mensen te helpen. En hij heeft er een ziekenhuisje op de oevers van de rivier de Ogoe... in Noord-Congo toen nog... Gesticht. Want hij is daar als zendeling heen gegaan? Nee, hij had filosofie gestudeerd, hij had theologie gestudeerd. En toen las hij in de krant over wat zendelingenwerk inhield. En toen dacht hij: van dat wil ik. En toen is hij dus terstond uh, dokter medicijn gaan studeren. En toen hij afgestudeerd was, is hij daarheen gegaan. Maar niet om het woord Gods te verkondigen, maar wel met die inspiratiebron uh, daar de mensen te helpen. En het, in 1913 zo zaten er alleen een paar missionarissen in de Rimbo. Verder was het dus nog niks. Dus hij heeft een hele avontuurlijke tocht ondernomen om daar te komen, is daar een ziekenhuisje begonnen... en dat bestaat nog steeds. Maar uh, hij was later in zijn leven... ik zal hem even in het kort samenvatten, want daar is hij ook van bekend... Hè? de Nobelprijswinnaar van de Vrede in 1952. Maar hij had het zo druk dat hij pas in 1954 die prijs is gaan ophalen. Maar in ieder geval heeft hij uh, heel veel geageerd tegen, tegen atoomenergie... en heeft briefwisselingen gehad met Einstein en Kennedy heeft hij geschreven... Nou, dat typeert hem wel, denk ik. Hè? Maar wat heb jij nou precies gevonden? Hoe uniek is die collectie? Nou, het bleek dus achteraf heel uniek. Want wat er, wat er was gebeurd is dat wij stonden, waren aan het verhuizen en aan het verbouwen en zo. En toen stond er een hele zware kast. Die was niet te versjouwen. En toen zei iemand, weet je wat, we trekken die laden eruit en dan kan je hem verplaatsen. En toen bleken dus in die laden allemaal doosjes te zitten met glazen foto's. Met tropische strandpalmen en marktafferelen. En ook hele rare foto's van ziektes met mensen met waterhoofden en olifantsbenen en zo. En ik dacht, dat is van waarde. Dus ik heb het Zwitserfonds opgebeld. En die zeiden van, nee, dat hoeven we niet meer te hebben, want we hebben Deventer opgebeld. Dat was de eerste plaats in Nederland waar Albert Zwijzer ooit uh, voet aan nee, of nee. Nederlandse grond zette. Ja. En uh, Deventer had een speciale afdeling uh, van Albert Zwijzer. Toen heb ik hun dus gebeld. Maar die wilden het ook niet hebben, want die vonden het te duur om dat soort glasplaatjes uh, te bewaren. Nou, het bleken dus stoverlantaarnplaatjes te zijn. En uh, ik heb... Ja, ik, ik kan even die, die brief van het Tropeninstituut, waar ik uiteindelijk terecht ben gekomen, die heeft mij een zeer dankbare brief geschreven. Daar ben je uiteindelijk terecht gekomen ja, ja. en die wilde het wel hebben. Ja, want er zaten een diploma donneur van Albert Swart Allemaal dat soort dingen zaten er ook bij in een buste en hele mooie foto's. En die schreef, hebben het dus geïnventariseerd. En er waren maar liefst 227 van die glazen zeldzame plaatjes uit de jaren 30, met markttaferelen en. Uh, strandpalmen en zo, ja. en al die ziektes het is dus. belachelijk dat die stichting dat uh, aan de straat wou zitten Ja, die hadden ze iets van uh, La Deventer maar op zich. nemen. we zijn nu modern of zo. Want ze die gebreide zwartels wilden ze ook niet meer. Dus uh, ja. hè, dat was ook uit den bozen. Maar in ieder geval uh, heb ik nog even gebeld met meneer Vink... van het Tropeninstituut, die mij dus die bedankbare brief schreef... En die zei van dat hij hevig opgewonden was. Net zoals wat wij. Kijk, wij, wij zagen die plaatjes, maar konden het natuurlijk niet precies beoordelen, behalve dat ze heel mooi waren. En hij zei: Het bijzondere is dat die plaatjes waren altijd zwart-wit, ze hebben er meer, vooral over, over, over Nederlands-Indië. Die waren altijd zwart-wit, maar deze zijn dus ingekleurd. En voor, vooral de wonden. Dus dan zie je zo'n been. Van close-up en dus wow. de, wond, ja, de wond is dan bloederig rood ingekleurd. Een soort horror avant la lettre. Maar wat er ook bij zat... Bij, er zaten ook glasnegatieven bij en er zat een negatief bij van Albert Zwijtse... achter het orgel. Want hij was ook nog, naast al die specialiteiten die hij al heeft... Was hij uh, Bach-specialist en hij leerde maar liefst drie complete avondconcerten uit zijn hoofd voor het geval die blind zou worden, dat hij toch nog op zijn orgel uh, Bach kon spelen. En in het, zijn woonplaats van zijn ouders, dan, Gunsbach in de Elzas, daar staat een orgel en daar heeft hij dit uh, lied op gespeeld. En het heet, Ik tot zo heer Herr Christ'. want hij was dus erg door het Evangelie bevlogen. En... Maar je hebt dus een uh, historisch archief van de vernietiging uh, weten te boeden. Ja, en ik ben er erg trots op, moet ik zeggen. Het heeft me veel moeite gekost, ik heb er echt mee moeten leuren. Hulde, ja. Bedankt voor je historisch besef. Als u trouwens ook... Als u trouwens ook zelf in het bezit bent van een archief... wat bij de volgende verhuizing vermoedelijk aan de straat gezet zal worden... Neemt u dan contact op met onze afdeling Historische Sensatie van OVT. Dan komt die bij u langs om de historische waarde vast te stellen. En om in ieder geval te zorgen dat het archief in goede handen komt. Schrijft u dan naar de VPRO Radio OVT Postbus 6 1200 AA in Hilversum. Ja, en dan ga ik toch Marnix Koolhaas even corrigeren, denk ik tenminste. Want dit was een aflevering van OVT uit 1992 en het huidige adres om te schrijven. Dat is dan inderdaad naar de VPRO Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En dit prachtige orgelspel, wat u nog steeds op de achtergrond hoort... dat is dus Albert Schweitzer, de legendarische tropenarts... die in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede won. 60 jaar dus voor de EU. Want daaraan werd er gisteren de Nobelprijs voor de Vrede 2012 toegekend. In OVT wordt en werd vaak het woord gegeven aan ooggetuigen van de geschiedenis. Mensen die zelf bijzondere gebeurtenissen in hun lange levens hebben meegemaakt. Zo iemand was de voormalig Drentse veenarbeider Harmen van Houten. De dan 90-jarige van Houten vertelt in de uitzending van 18 oktober 1992 aan verslaggever Marnix Koolhaas... Hoe in 1909 de socialistische voorman Domela Nieuwenhuis... op een zeepkist het verzamelde volk toesprak. Geschiedenis is niet iets wat je alleen leert uit stoffige boekjes. Nee, geschiedenis is vooral ook een persoonlijke emotie. In OVT willen we op zoek gaan naar die persoonlijke emotie. Het gevoel dat het verleden nog steeds in het heden voortleeft. 92 jaar is hij nu, Harmen van Houten. 83 jaar geleden ging hij met zijn vader mee naar een lezing van Domela Nieuwhuis... de grondlegger van het socialisme in Nederland. Nu staat er een modern winkelcentrum, daarin het Drentse Emmer Kompaskum. Maar toen stond er een groot hotel met een tuin. Daar sprak Domela. En naar die plek ben ik zelf met Harme van Houten teruggegaan. Dit is het centrum van Emmer Kompaskum. Dat is een klein dorpje tussen Emme en de Duitse grens. Om ons heen uitgestrekte landerijen. Vlak voor ons een vaart. Ik sta hier met Harmen van Houten. 92 inmiddels. Geboren in het jaar 0 en opgegroeid in Emmerkompaskum. Wat is dit voor een bijzondere plek, Harmen? Nou, Dit was een bijzondere plek. Omdat hier recht tegenover, wat je Klaas Bijl ziet, stond een hotel... Ja, nu is dat een moderne schoenenwinkel. Ja, dat is allemaal weg. De touw is allemaal weg natuurlijk. En daar had je een tuin achter. En achter de tuin, die, in die tuin, daar hadden ze een meeting. Want daar is ze een meeting. Ja, u bent hier opgegroeid ja. als jongetje. En heeft vanaf hoe oud in het veen gewerkt hier? Vanaf uh, 1910. En in 1909... Bent u daarheen geweest? Ja, ja, ja, het was in 1990 dat ik daar uh, gesproken heb met Dommel en Nieuwenhuis, ja. Maar daar zie je nog niks meer van, natuurlijk, van het hotel niet. Het verplek niet. Maar vertel eens hoe dat uh, 90 jaar geleden eraan toe ging. Ja. U bent geboren in een... Ik ben een... hier geboren, niet meer grootgebracht. Groot, opgegroeid. Ik heb in de veen gewerkt tot mijn 25e jaar. Ja, dus, uh... nou, want hier omheen. Uh, dat zijn nu allemaal landerijen. Maar ja. hoe moeten we het voorstellen dat dat er 19 jaar geleden uitzag? Ja, dat zat, laten we zeggen, uh, vijf meter hoger, moet je denken. Want hier, dat zweef je hier in de lucht natuurlijk. Dat Alles kan. was hier vijf meter hoger? Alles was hier vijf meter hoger. En dat was het veen. Maar ja, het hotel stond natuurlijk... de oude hotel stond natuurlijk op deze plek. Op deze aarde, hier zo waar wij staan. Ja, ja. Om een heen, je zag je dan allemaal nog die hopen veen. Die overal oprezen, in het hele landschap hier nog. En als je naar de richting Emmen ging, was het één groot blok veen af. Dat was alles vol. En dan had je ook nog die hele oude veenbebouwing en zoiets. Maar daar kwamen wij niet bovenop. We, hadden, we leefden hier op natuurlijk, ook op deze grond hier zo. Hier werkten wij. En hoe waren de levensomstandigheden? Le levensomstandigheden waren natuurlijk belabberd, kun je je voorstellen. Maar ja, dat wisten wij toen niet. Toen was het eigenlijk heel dood gewoon dat je honger leed. En was ook heel doodgewoon als je de arbeidsuren maakte van, van tien per dag, uur per dag. Ook de vrouwen daarbij was toen heel doodgewoon. De vrouwen die werken even hard, of eigenlijk nog ze de man. Want als zij thuis kwamen, dan hadden ze nog een, een huishoudelijke beslommering. Zo was dat. En zo ging dat. Het is dus onvoorstelbaar op het ogenblik, die omstandigheden van toen. Maar ja, wij waren niet zo heel ongelukkig, want wij wisten het niet beter. Nee, want nou was in het begin van de eeuw natuurlijk het socialisme al in opkomst in Nederland. Ja. Was dat hier ook al merkbaar? Ja, natuurlijk was dat hier merkbaar. Je had hier per een vrouw, de Annergisteren hadden toen destijds, hadden ze hier veel aangaan. Uh, van de hele omgeving eigenlijk. Was hier, van de Annergisteren had je hier dus het centrum van. Waarom was die invloed van Domela hier zo groot? Ja, waarom? Ik, ik denk voor een groot gedeelte dat dat kwam... door het vrijheidsgevoel dat de mensen hier hadden. Kijk, het werk in de Vee was zo... dat je niet alle dagen iemand op je vinger had staan kijken. En je had aangenomen werk en dat deed je eenvoudig. En dan ging je naar huis wanneer je paste. Je kwam ook wanneer je paste. Dat betekent natuurlijk wel dat je zorg om vier uur kwam... en s'avonds om vijf uur dus wegging. Maar je had vrijheid. Niemand die keek op de vingers... Niemand zei dat moet je zo doen, dat moet je zo doen. En je, je bent niet... betaald naar de hoeveelheid werk die je verzet had. Ja, en daarna werd je naar betaald. Dus de Facebook kwam weer bij je langs en die zegt tegen je, nou je uh, bekeken je werk en uh, hoeveel geld moet je hebben. Dan ging toen met de kleine bedragen die je kon bijvoorbeeld zeggen van 8 gronden. Want je dacht ik heb over tien hmm. gonden werk liggen. En dan zei je van acht, neem ik acht op. Dat nam je opstand. En je ging met je acht gronden naar huis. Dat was je loon van de week. Ik kwam je weer thuis. En daar kon je dan per slot die kon je besteden bij de winkels. Dat had verplicht verplichte winkelnieren. Iedere veenboer had ook een winkel. Maar bijna iedereen, veenboer had een winkel. Die kon je daar besteden. Moest je daar besteden? En die moest je daar besteden. Ja. Kunt u zich nog voor de geest halen hoe die dag in 1909 was, toen u, ik neem aan met uw vader, want u was ook nog maar een uh, jochie ja, van negen jaar naar die bijeenkomst bent gegaan? Met mijn vader. Ja, ik denk dat mijn vader bij me was. Een goede buurman. Ja, natuurlijk kan ik maar daar voor de geest staan. Ik zie dat oude hotel daar nog staan. Heel oud hotel. En de kant van het hotel, daar uh, liepen we langs om achter, achter het huis te komen. Wat achter dat huis. had je een ruimte, een soort tuin geloof ik, maar dat weet ik niet precies meer. Maar in elk geval, dat was ruimte waar die vergaderingen gehouden werden. En, uh, nou ja, daar stonden we ook allemaal te wachten, op Dommelen te wachten. Dat was de, onze lieve heer toen was tijdens een beetje. Dus, uh, wat heb je? Dus een... En op een zeker ogenblik ja, zag ik domen aankomen. En uh, ja, een heel onpersante verschijning en heel anders dan wij, maar hier natuurlijk, je zag ook dat hij iemand was die ook gezag had, maar in elk geval van betekenis was. Dat zelfs de politieagenten die zag je daar, salueerden aan hem, zag ik? De agenten salueerden naar die, die, die agenten, grote oproerkraaier? Ja, naar die grote oproerkraaier. Ik zie de politie uh, nog op een paardje, dat was maar zee bij natuurlijk. En die zat hier dan ook. En dat is vast natuurlijk omdat ze respect voor die man hadden. In elk geval deden. Nou ja, elk geval, het was een, een, een hoger als zij. Dat wisten ze wel. dus Het is al de Nou ja, en als dommer begon te spreken, ja, dan had je die mensen die er daar stonden te kijken en te luisteren. Ja, meestal waren misschien vier, 500 waarschijnlijk waren toen meer mensen. Ik weet het niet precies meer. Het is bij mij ook allemaal. ik was een jongen. Ja. Dus, uh, maar het stond hier afgeladen? Het stond natuurlijk allemaal afgeladen vol. In de hele buurt ook, want dat was iets bijzonders. Hij was een grote oproep van toen als dus uh, zo ging dat. Weet u nog waar hij over gesproken heeft? Nee, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ja. Maar het is wel zeker geweest. Hij sprak natuurlijk over de arbeidsbeweging de ja. toen. En over socialisme en over het zware werk van de vriendenbewegingen. Hij was toen een soort messiaans. Hm. Ja, daar hadden mensen heel graag naar luisteren. Ja, zo was het. Nou, voor zover ik me nou voor kan stellen. En dan is dat het ongeveer geweest zijn. Bij die... Ja, we lopen nu naar dit nieuwbouwblok waar ja. toen het hotel gestaan heeft. Ja, nou, met dit, de tuin erachter. Wat heeft hier gestaan? Het hotel stond hier. Hier maar nu een... Recht voor die klapbrug. Die, die klapbrug gaat hij over die... Over, dat, over dit kanaal. dat ja. die. En rechter vooruit. Dus dat zou hier geweest zijn. Ja. Hier had je een hotel staan. En daar zou die niet geweest zijn. En dat was ook een soort tuin. Ik weet niet meer dat het beter is tuin. In elk geval was daar ruimte. En daar had je de meting. Dus over de stoeptegels waar we nu lopen... Ja. Daar heeft Domelaar staan spreken? Ja. Ja, zeker. Hoor. Heeft zeker. Zeker over die tegels hier. Want hoe sprak hij? Kunt u dat omschrijven? Kalm. Heel kalm sprak hij. Hij woog niet ieder woord. Maar ik hoorde wel dat hij wist precies wat hij zei. Hij wist precies waar het terecht kwam. Dus wel overwogen speelde hij de karakters van die mensen die hij voor zich had. Hij sprak uit zijn hoofd? Hij sprak uit zijn hoofd. Hij had helemaal geen papier nodig. hij sprak gewoon uit zijn hoofd. Maar je zag, hij had verbinding met dat volk. Met die mensen die voor hem stonden. Hij had verbinding ook met die arbeiders. Hij voelde dat mee. En die arbeiders voelden dat hij het ook voelde. Dat had, je had die, die werking tussen... Dat had je tegenwoordig bijna niet meer, maar dat had je toen wel. En dat komt dan bij, die arbeiders van toen, die waren heel... Ja. Eigenlijk heel naakt. Ze had er niks mee gemaakt. Dus, uh... <laughs> ja, hoe zou ik het uitdrukken? Maar in ieder geval is het zo dat zij heel ontvankelijk waren voor het... hetgene wat ze zeiden. Ook ontvankelijk waren voor een vrouw. Het medeleven. Dat hij dom was, de woorden sprak. En uh, hij maakt ook indruk. Hij heeft op mij ook indruk gemaakt. Ja, want u bent opgegroeid in een anarchistische traditie. En ja. bent ook uw hele leven... Anarchist gebleven? Ja, in elk geval zegt het anarchisme nou, mij nou altijd nog wat. Omdat het voor iets met vrijheid te maken heeft. Dat is het. En die dag heeft dat mede bepaald? En die dag heeft het mede bepaald. Dus zeker, zeker ook de wijze, waarop, ja, God, de wijze waarop Donald sprak en, en hoe hij het zei. Uh, je kunt het heel moeilijk uitleggen wat voor invloed had hij op die arbeiders. En die invloed was er te zeggen. Maar op welke manier en wat? waarom? Ja, dat, dat, dat weet ik niet meer zo. Wat dat had mij als jongen wel heel veel indruk gemaakt. Ik had ons liever gezien. Dus eigenlijk zo, zo kunnen zeggen. Zullen we een kopje koffie gaan drinken hier in het café... wat uh, in de plaats is gekomen ja, van is, het ja. hotel waar Domela gesproken heeft? Ja, dit is, ja, dit is een café. Ik heb ook niet goed dat Tot zover het verhaal van de laatste man die zelf nog kan vertellen dat hij Domela Nieuwenhuis heeft ontmoet. Die dag heeft dus het leven mede bepaald van de dan nog piepjonge Harmen van Houten. En uh, dit was dan een twintig jaar geleden gedaan interview door Marnix Koolhaas met de toen 92-jarige meneer Harmen van Houten. We gaan door naar de uitzending van 18 oktober 1992 van OVT. En daarin vertelt Arie Kleiweg over de tijd dat hij het programma van de Nederlandse strijdkrachten presenteerde. Hij heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de inleidende woorden te land, ter zee en in de lucht veranderd werden in ter zee, te land en in de lucht. Maar we gaan er nog niet helemaal uit. We eindigen elke week met een historische muziek. Adi uh, Adiwecht, jij weet wat dit voor muziek is. Nou, ik ken het wel, maar het is niet wat je bedoelt. Het moet zijn Marching through Georgia. Ja, nu, nu herken ik het. Nu herken je het. Ja, ik, uh, die eerste mate die wij uh, introduceren, maar nu komt uh, het chorus. En dat was inderdaad uh, het herkenningsmelodie van het strijdkrachtenprogramma... dat van 1945 tot 1950 ongeveer uh, in de ether is geweest. En ik ben daar met mijn radioloopbaan begonnen. En uh, iedere dag werd het programma uitgezonden. En ik heb dus regelmatig over deze muziek heen het programma aangekondigd en afgekondigd. Hoe ging dat, uh, die aankondiging? Dat was de nou, beroemde leus ter land, ter zee en in de lucht? Ja, dit is het programma voor de Nederlandse strijdkrachten ter zee, ter land en in de lucht. Eerst was het ter land, ter zee en in de lucht. Maar ik heb persoonlijk die ommerswitch van, uh, van ter land, ter zee en in de lucht... naar ter zee, ter land en in de lucht weten door te drukken. Op grond van het feit dat uh, de marine waar ik de vertegenwoordiger van was... de senior service is, zoals in de Engeland ook het geval is. En ik deed daarbij een beroep op de grondwet, want daar staat in, geloof ik... Uh, het Koninkrijk beschikt over een zeemacht en een landmacht. Van luchtmacht is daar nog geen sprake van. Dus de marine gaat voorop. Ja, we kunnen het, We kunnen het even controleren, want Jan Schulte zit hier ook nog steeds aan tafel, de militair historicus. Uh, heeft Adi gelijk wat dat betreft? Nee, hij heeft denk ik helemaal gelijk. Ik heb overigens altijd met groot genoegen naar het programma geluisterd. u daar ook nog herinneringen aan? Ja, als kind. Ja, ja. Als ja. kind. Maar sindsdien uh, hou ik erg van dus, uh, toch een. Het was een zeer invloed, populair het programma. Ja, het was heel populair dat programma. Het werd uitgezonden <kijkt> rond etenstijd. Ik geloof van half zeven tot zeven uur. En het, de grote populariteit is vermoedelijk ook veroorzaakt door het feit dat het voor het eerst in de omroepgeschiedenis een horizontale programmering bedreef. Het werd, het werd elke dag uitgezonden. Iedere avond om half zeven uitgezonden, van half zeven tot zeven uur. En brak als zodanig door de programmaschema's van de omroepvereniging heen. Ja. Het was een regeringsuitzending. Ja. En dat was uitsluitend informatie voor het leger? Uitsluitend informatie voor en over het leger... en het oogde natuurlijk de band tussen de strijdkrachten en het publiek... zo sterk mogelijk te maken. Het heeft vooral een grote functie gehad in de tijd... dat de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië in de weer waren. Ja, ja. Maar de populariteit die was dus door die horizontale programmering? Dat, dat is mijn vaste overtuiging. Het is aardig dat ze daar nu nog steeds over aan het bakkeleien zijn binnen de omroepwereld. Ja, uh, Bijna 50 jaar later. Alles duurt hier 50 jaar ja. en nog langer. Want dat het bestel toen eigenlijk afgelopen was, daarvan waren we heilig overtuigd. Het kon geen ogenblik meer duren. En nu ben ik diep en diep gepensioneerd en die staat nog. Arie Kleiweg over het strijdkrachtenprogramma in de jaren vlak na de oorlog. We gaan met OVT naar 1996. Het is iedereen verteld in de eerste geschiedenisles zoals we die op school kregen. De eerste bewoners van ons land, dat waren de Batavieren... en ze kwamen in bootjes de Rijn afzakken. Maar is dat verhaal ook waar? Fik Meijer, bijzonder hoogleraar in de klassieke oudheid aan de Universiteit van Amsterdam... bedacht een originele manier om op die vraag een antwoord te vinden. 25 jaar na Thor Heijerdaal, de Noorse onderzoeker die met een papieresbootje de Atlantische Oceaan overstak, holde Meijer met zijn studenten een boomstam uit... om te bewijzen dat je op die manier wel degelijk de Rijn af kunt zakken. In alle stilte is hij op 20 maart vertrokken uit de buurt van Frankfurt, het oorspronkelijke woongebied van de Bataven. En hij bevindt zich, als het goed is, nu in de buurt van de oude Romeinse legerplaats Xanten. De boot is zo authentiek mogelijk ingericht op één ding na, want op last van de Duitse rivierpolitie heeft Vic Meijer een semafoon aan boord. En dankzij dat moderne communicatiemiddel hebben wij nu contact met hem als het goed is. Meneer Meijer, goedemorgen. Daar ben ik, ja. Uh, er zijn mensen die kennen u als de historicus die bezig is... om een klassiek Grieks oorlogsschip uh, na te bouwen... en daar ook experimenten mee te doen. Uh, wat dacht u, dit kan ik er nog wel eventjes naast doen? Ja, dit is eigenlijk voor mij een voorbereiding... op het grotere project met de Griekse trireme. En toen ik dat met studenten op een keuzeonderdeel... Maritieme Geschiedenis vertelde... toen zeiden ze, waarom begint u niet eens in het klein... om te kijken of het überhaupt mogelijk is... Om een kleiner schip uit de oudheid na te bouwen. Ja, wat wilt u precies aantonen met dit experiment? Met dit experiment wil ik aantonen dat het mogelijk is om met primitieve boten vanuit het stamgebied van de Batavi, en dat was het oude Hessen, om vandaar met uh, boomstamkano's de rijn af te zakken naar Nederland. Ja, zoals we allemaal op school geleerd hebben. op school geleerd hebben. Ja. Is het nou ook echt een, een uitgeholde boomstam waar u nu in zit? Niet helemaal een uitgeholde boomstamkano. We hebben ons gebaseerd op de. Uh, Germaanse kano's die ooit gevonden zijn bij Zwammerdam. En we hebben er daarvan één, zo goed en zo kwaad als het ging, nagebouwd. Van ongeveer 11,5, 12 meter lengte. En die hebben we opgehoogd met planken. En daar zit ik nu in. En dat is nu gedurende 11 dagen. Is dat nu mijn uh, verblijf geweest. Ja, wat heeft u allemaal bij u. Uh... Ik heb eh, op de eerste plaats heel veel kleren bij me, want ik heb het ongelooflijk koud. Ik kan me voorstellen, ja. het heeft gisteren nog gesneeuwd zelfs. Ja, ik heb dus nachten gehad dat het echt ver onder was. dan sliepen ik wel ergens bij boeren in een hooiberg. Maar ook overdag was het echt ontzettend koud op het water, temperaturen van 3, 4 graden hoog uit. Wat ik zo al bij me heb, is dus uh, een brandertje om wat uh, warmst te maken. Ik heb uh, veel brood bij me, veel muesli heb ik bij me. Ik heb wat wijn bij me om warm te worden. Wat andere alcoholische dranken. En ik word door de bevolking van allerlei goeds voorzien. Dus ik heb absoluut niet te klagen. Nou ja, Maar u eet dus ook wel eens iets wat uh, niet in de tijd van uh, de Bataven bekend was? Ja, maar ik eet ook wel eens origineel. Want ik kreeg van mensen... Eergisteren kreeg ik zelfs een forel aangeboden... die men weer in de uh, Rijn had gevangen. Dus dat was toch wel heel plezierig. Aha. Ja, want die, die, die Bataven, die aten natuurlijk uh, vooral vis. Ja, die aten vis. En ik krijg dus van de mensen zoveel te eten... dat ik nauwelijks toekom aan zelf iets klaar te maken. De mensen vinden het zo mooi... dat als ik mij s'avonds met mijn bootje op de kant geef, dan krijg ik uh, onmiddellijk uh, alles aangereikt wat ik wil hebben. En ik kan slapen in hooibergen en bij boerderijen. Dus ik heb absoluut niet te klagen. Zit u nou op dit moment gewoon midden op de rivier... of ligt u nu even aan de kant? Ik zit op dit moment aan de kant... en nu in de verte kijk, dan zie ik het oude Xanten, Ulpia uh, Traiana, ooit gesticht door keizer Trajanus in 100 na Christus. Dat kan ik van hieruit goed zien. Ja, ja, maar dat was er dus nog net niet toen de Bataven daar langskwamen uh, in die eerste eeuw voor Christus. Nee, de Bataven zijn waarschijnlijk rond 50 voor Christus. Eerst de mijn afgezakt naar Mainz en vandaar uh, de Rijn opgegaan en zo via Koblenz, Bonn, Keulen... Cetera, naar uh, de Ja. Nou is het u uh, uiteraard niet gelukt om uh, de hele scheepvaart... ...voor uw experiment even stil te leggen. Heeft u daar niet enorme last van gehad van al die uh, enorme Rijnaken? Ja, we hebben enorme last gehad, vooral tussen Mainz en Koblenz. Daar heb ik bij de Lorelei enorm last gehad van rondvaartboten. En toen ik daar dan met mijn kleine uh, boomstamkano langsvoer... ...en kreeg ik te maken met de hekgolf van zo'n rondvaartboot... ...en liep mijn boot... En ik moest toen naar de kant om zo snel mogelijk alles leeg te hozen. Anders had ik daar in dat ijskoude water gelegen. Dus dat was niet zo'n uh, pleziertje. Maar echt omgeslagen bent u nog niet? Nee, nee. Gelukkig niet, nee. Nou is de bedoeling als alles goed gaat dat u morgen bij uh, Lobit het uh, land binnenkomt. En ja. dan is, uh, denk ik, voorlopig het bewijs geleverd... dat het inderdaad mogelijk was om ja. uh, in die boomstamkano's naar Nederland te komen. Ja, ik hoop morgen, zo rond de klok van één uur... hoop ik uh, bij tolkamer... Uh, aan te komen en dan hoop ik het bewijs geleverd te hebben... dat de Bataven, dat die dus echt uit Midden-Duitsland... met deze in de haast gemaakte boten uh, naar Nederland konden varen. Ja, uiteindelijk gaat u nog door naar uh, de Betuwe... want dat is natuurlijk uh, taalkundig ook nog het gebied... Uh, wat refereert aan uh, de Bataven. Ja, mijn voorlopige eindpunt is Nijmegen. Maar morgen is uw uh, voorlopig eerste uh, punt... Dat u, Nederland, uh, dat u Nederland voet aan wal zet, dat is in Tolkamer bij Lobit, hè? Ja. Te komen, goed. Ik wens u nog heel veel sterkte bij uh, dit uh, laatste traject van, dit, van uw uh, archeologisch uh, experiment. Want zo mogen we dat uh, toch wel uh, noemen. Uh, voor wie Vic Meijer morgen bij zijn uh, komst in Nederland uh, wil begroeten... als hij in Tolkamer, bij Lobit, dus het uh, land binnenkomt... om 1 uur zal hij in Café de Boeij een lezing geven over zijn reis... en kunnen belangstellenden ook een uh, stukje varen in zijn uh, Batavierenboomstam. Dat alles vindt dus plaats morgen om 1 uur in Café de Boeij... Rijnstraat 20 in Tolkamer bij Lobit... En Vic Meijer, bedankt voor deze toelichting. En sterkte nog in het laatste stukje over de Rijn. Dit was Marnix Koolhaas in gesprek met maritiem historicus Vic Meijer. aan boord van een uitgeholde boomstam op de Rijn. En dat was dan in de uitzending van 31 maart 1996. Later doet verslaggever Gerard Leenders inderdaad verslag van die aankomst van Vic Meijer bij Tolkamer in ons land. Uitkijkend over de Rijn, op zoek naar een boomstam, maar geen boomstam te zien. Nee, helaas. We zijn er tussen genomen. Ja. Waar komt u vandaan? Babberich, niet zo ver. We zijn met de fiets. Het was een mooi tochtje, maar... Ja, de boomstam mist dan niet. En u, meneer? Deventer. Daar kom ik vandaan. Ik hoorde het gisteren in bed liggend, naast mijn zieke vrouw. ik denk, ga, dan ga ik morgen even naar haar toe. Dat leek me leuk. Uh, ik ben nog nooit in uh, Lobit geweest en uh, dat trok me wel aan. Uh, ik vond het mooi. Ik vind ook leuk dat het, uh, de historie, dat, dat uh, zie ik wel zitten. En ik wil eens kijken hoe die vent uh, daarover gekomen was. Nou, ik vond het prachtig wat die man deed. Dat dacht ik dus. En u meneer? Ik, ik, ik vond het vooral leuk... Ik hou zelf ook wel van gekke dingen, lange fietstochten en dat soort dingen. Ik zag het helemaal voor me, die man. Ik vond het ook zo prachtig, die had het erover dat het erg koud was. En, en met truien en dat soort dingen. Ik wilde die man gewoon aanzien komen. En uh, een vriend van me, die bij ons in het huis wordt, is fotograaf. Dus, uh, ik, ik zeg van, jongen, daar moet je bij wezen. Dat moet gewoon vastgelegd worden. Maar ja. we zijn erin gestoken. Ja. helaas. En de fotograaf lacht een beetje als een boer die kiespijn heeft, Zo is het precies, Ja. ja. Ik had, het, ik had het plaatje al helemaal in mijn hoofd. Ik zie hem de Rijn afkomen, de Rijn samengedrukt, een lange lens, mooie wolkenlucht erboven. Maar ja, ik heb alles, maar geen boot. En geen fikmeijer dus en al helemaal geen uitgeholde boomstam zo blijkt. Uit deze reportage van Gerard Leenders opgenomen op 1 april... en uitgezonden in OVT van 7 april 1996. We hebben nog één fragment van het jubilerende OVT voor u in de aanbieding. Ooit schreef Harry Slinger van de Amsterdamse popgroep Drukwerk... een lied ter gelegenheid van het feit dat koningin Beatrix de troon besteeg. Inhoud, dubbele punt, het wordt niks met Trix. Twaalf een half jaar later, in OVT van 25 oktober 1992... kijkt hij met zeer veel nuancering hierop terug. En dat doet hij op verzoek van Gerard Leenders. Ik wil tot slot van dit uur nog een stukje historische muziek laten horen... dat in 1980 ook alweer voor opschudding zorgde. Net als de Vara reportage Het is het nummer Beatrix, met CKS op het einde... en dat de Amsterdamse popgroep Drukwerk speelde... in de radio-uitzending van Alweer nou Divara. Overigens is dat nummer eh, gespeeld door de totaal onbekende groep... De Band Voor Mekaar. Maar de man die voor de rel zorgde, dat was de zanger Harry Slinger van Drukwerk. En onze verslaggever oh, Gerard hem, Leenders, Oranje die zocht hem op, luister maar. Ja, hier staat het. Van Vollenhoven en His Royalties. Wie waren dat toen? Dat was, toen heette die band, die, dat was de band voor elkaar. En dat, daar, dat, dat liedje speelden wij toen destijds, omdat we dat wel grappig vonden. En, nou, dat was in de tijd van de En We hebben ook nog gespeeld toen bij de, de, de, hoe heette, bij de Vondelstraat. Uh, hebben we hebben op een vrachtwagen steeds van de ene kant naar de andere kant gereden hadden de VP-rode zo nog op de televisie paard gezonden. En, uh, ja, dat was een periode dat je dan... Uh, we, waren... we dachten dat de wereld nog kon veranderen en zo. Kijk, en toen werden we uitgenodigd door uh, Koos Zwart, Popdonger Plus. En uh, daar da moesten we dus live spelen, in Uden was dat... In de open lucht. En daar had hij dus een uitzending. En uh, toen, zeg, uh, toen zeg ik tegen coach Ik zeg, nou, wat wil je daar voor spelen? Zeg het maar. Zegt hij nou, dat nummer van Beatrix, dat kennen jullie toch ook? Ik zeg, ja, dat kennen we ook. En het nummer, geile lul. Want het, dat ging dan over Van Acht en zo. Uh, dat kennen jullie ook? Ja, dus ik vervel me zo. Beatrix, geile lul. Nou, dus wij... Want ja, dat, in die tijd dacht je daar nog niet zo over na. En trouwens, ik denk ook dat het het leukste is als je dat spontaan ook doet... Dus toen hebben we dat in die uitzending gedaan. En toen konden we daar blijven, blijven slapen op het podium. En het, want s'avonds hebben we dus op een feest ook nog gespeeld. Op datzelfde podium, want we waren er nou toch. Dus het maakt allemaal geen, geen klappen uit. En toen... Eh... Hoe ging het toen? Oh ja, morgens toen kwam er iemand met de teleg telegraaf aan. En, dat de varen, geloof ik, 8000 leden had gekost. En ik uh, zei: <laughs> Ah, publiciteit. Dat willen we nog meer. Dat was heel leuk. Ja, als je mij nu uh, achteraf vraagt: van... Uh, hoe kijk je er nou tegenaan? Dan heb ik zoiets van: Ja, punt één, heb ze zich wel bewezen, dacht ik. Uh, of ik nou echt koningsgezind ben, is een ander verhaal. Dat, dat, dat zou ben ik eigenlijk ook, denk ik, niet. Maar aan de andere kant van, ja, god, wat, wat zou je anders moeten? En wat ik achteraf vind, is van, kijk, wij zongen dat liedje toen... Althans, wij brachten dat in de openbaarheid... terwijl het op een plaatje door een ander is gezet. Uh, ik vind achteraf van, dat het uh, eigenlijk niet zo netjes is... omdat zo iemand zich daar niet tegen verdedigen kan. Dat, ik zou het nu niet meer maken, maar ik heb er geen spijt van... Ik, ik zal hem even opzetten. Ja. Juliana was de spruitjeskorrigin, maar Beatrix ward de blauwe bonen voor Precies, de vader werd er steeds gezegd: dat Duitse bloed tot het lang niet slecht. Klaus om Tot straks, na het nieuws van 11 uur, dan nog een uur lang OVT. Gerard Leenders en Harry Slinger in OVT van 25 oktober 1992. Morgen viert OVT het 20 jarig bestaan met een marathon-uitzending... En dat is zeven uur lang live met het publiek vanuit het Prinsenhof in Delft. Heel veel gasten die in OVT te horen zijn geweest... belichten in deze marathonuitzending de geschiedenis van de wereld. Van de klassieke oudheid tot nu van tot ground zero. Dit is woord van de VPRO op Radio 1. En als u vragen of u opmerkingen aan ons kwijt wilt, dan kunt u mailen naar woord@vpro.nl. Dat heeft in ieder geval Rob van Dijk gedaan. Hij mailt mij het vredesplan van McGovern. Inderdaad, dat kwam eerder deze nacht aan de orde en in dit uur Nobelprijswinnaar 1952 Albert Schweitzer. Vandaag werd de Nobelprijs voor de vrede uitgereikt. Zo mailt Rob van Dijk aan de Europese Unie. Maar de Europese Unie kent geen gezicht. En een prijs, elke prijs, en zeker deze prijs, verdient een gezicht. Dus, Nora, draai vannacht deze van John Lennon. Give peace a chance. Two, one, two, three, four. Give peace a chance, van John Lennon. Heeft u vragen, verzoeken, opmerkingen voor Woord hier bij de VPRO? Of wilt u iets anders met ons delen? Mailt u dan naar woord.vpro.nl. Of u kunt natuurlijk ook heel ouderwets en ambachtelijk... een mooi kaartje sturen naar de VPRO ter attentie van Woord. Postbus 11 1200 J.C. in Hilversum. En u kunt het programma Word ook volgen via Twitter. Dat adres is twitter.com slash woordnl. En het kan ook via Facebook. Dat adres is facebook.com woord.nl. En als u nou geen nachtbraker bent of halverwege in slaap gevallen... geen paniek, u kunt het programma opnieuw beluisteren via radio1.nl. Of u gaat naar die Facebookpagina. En daar staan dan ook weer de links om het te downloaden als podcast. Je kunt je ook... Uh, abonneren op de podcast. Dat gaat via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. We gaan er even uit voor een kort journaal. En in het volgende uur Wim Noordhoek's compilatie van het programma De Radiovereniging. Ook weer de moeite waard om daarbij te blijven. Graag tot zometeen.